We beginnen de zogerles 231 op de pagina Kuv 179. De regel 1 van de tekst van de zoger zelf от куф б г ו בצפרה קם מארסי באה לварחה למרי והלמיאל לבייט תוי голеמסaget קם להיחלה בדה хиלו саגי Ken, yatslei Tsilute Vyasov ita minondri, afhan kadish dichti, Barov chazdecha, avoway techa, echta hawe een hei Oh, iets geweldigs, zo hij ons nu geeft eigenlijk in dit. In deze oot geeft hij de gebedsformule. Let op. Alles wat we leren is de bedoeling is om gebed omhoog te laten komen. We kunnen niets opbouwen als we geen juiste, op de juiste wijze gebed omhoog brengen. En kijk nou wat geweldig over uh, parallel loopt het met priëtschaïm wat we leren. Let op. Met andere, ook met andere onderstudie onderdelen. Let op. En dan begrijpen we dat wij eigenlijk uh, dieper brengen nu het gebed, het Koninkrijk der Hemel, naar hier, door wat wij leren de zoger, naar de tyfere, naar niet in onze hoofd, maar naar de tyfere, naar ons lichaam. O, is uh, de regel 1, Oudkoefpe Gimel 183. Over het Safra. En in de ochtend. Of ochtends, Kam miare. Laat de mens. De mens opstaat. Staat de mens staat op. Of laat de mens opstand. Laat de mens opstand van zijn bed. bij en. Wanneer de mens opstaat van zijn bed, beter te zeggen, bailem barge le warge le moet hij eh, zegening zegenen de schepper, zegening, zegenen zijn meester. Olemai le let op, en in het huis van Hem, van Hashem dus, van zijn meester, binnenkomen. Twee de En te neerbuigen voor de zaal, voor zijn zaal, koninklijke zaal, de Hilosagit. Door met um, een grote, met grote vrees, met groot ontzag, beter te zeggen. Ovatargen en vervolgens, je zal het laat, laat hij een gebed doen. We Yaseb Itaminon avan en laat hem nemen een, een advies, nemen, ontvangen van die Heilige vaderen, de regel 3. dichtief om dit geschreven staat. Wanneer gaat Gazdega, en wat het geschreven staat in het Hiram, in de Psalm 5, staat het bij David, staat het, en ik, gaat zeggen, en ik, met veel, door veel genade, door jou veel, door veel genade van jou, van Hashem dus, Awo zal komen, binnenkomen, komen in je huis. Es gewee en ik zal, ik zal neerbuigen neer voor de zaal van jouw heiligheid Vier, bierat tegen. Met, met, een, met, met ontzag. Alles staat in deze oot. Let op, hij ons nu uh, uitlegt Hassulam, zonder Hassulam natuurlijk konden wij niet begrijpen wat hier bedoeld wordt Hasulam de rechterkolom de regel 7 probeer je volledig om te concentreren, hier gaat het over het gebed en eigenlijk dat genereert jouw uh, begrijpen Jouw opnemen van ook van priets, pri, van de prietschei. De regel 7. De referentie van Oud Kuf Pe Gime. 183. Uwe tsafra kam, me Acht, uwe bokker. En in de ochtend. Hoe kan hij met dat, wanneer hij opstaat van zijn bed, dus een mens, ja, Hoe zal ik lewaren, negen, laden, nou, ik ga direct vertalen, hij dient zegening doen voor zijn meester, de regel negen, hoe liek en, zijn huis binnen te komen, zijn, de, het huis van zijn meester, van Hashem. O, is dat gewoord, leef, nee, hij en om uh, neerbuigen voor, eigenlijk neervallen, uh, zich neerwerpen, ja, zoals we het zeggen, en zich neerwerpen, voor de voor zijn zaal, Biera bedola met groot ontzag. De regel 10, naar de punt, naar de eerste punt. Waar kan je paël en vervolgens laat hem zijn gebed doen. Waar kan eet Samina, mina wordt ook dušim en laat hem eh, een raad ontvangen van de heilige Vaderen, zoals het gezegd werd, zoals het geschreven is in Psalm 5: Wanneer waarof ik zeggen en ik met jou, door jou, Hashem, door jou grote genade zal binnenkomen in je huis? Regel 12: Als de zal mij eh, neerwerpen. Voor de zaal van jouw heiligheid. Met ontzag. Met jouw. Ben Met jou, jou ontzag. Interessant is. Met jouw ontzag. Duidelijk. Ontzag voor jou eigenlijk. 14. Pirush. Ki. Targum. Shella pasuk. vani barova niet waarover. 15. Awo, wij tegen, is de ga ik de sche geberen tegen. Kie, laat op wat die zegt ons. Want de, het Aramees van, dit, van dat vers, het Aramees, dus de vertaling in het Aramees van dat vers van David, van de Psalm 5, is, dat is het de, de vertaling van dat vers van, van David in het Aramees, wat wij hier aantreffen eigenlijk in de eh, zoger, in de taal van het eh, Aramees. En natuurlijk is het niet alleen maar vertaling, maar wij weten dat het eh, Aramees is het intieme gedeelte van het geestelijke, het is eigenlijk agoraium terwijl heb de breus in Targum Want de vertaling in het Aramees, het Aramees is heet Targum, en ook de vertaling heet Targum, want het Aramees van, de, van het vers, waar niet waarop gaat zeggen, en ik met een de, met de grote genade van je, zal je huis binnenkomen, vijftien, en zal mij neerwerpen voor, bij, voor de zaal van je heiligheid, met, met jouw ontzag of een ontzag voor jou. Dat is deze is het uh, begin wat wij leren hier. Deze oot is de vertaling dus van dat vers. 16. En je gaat, dus, gaat nu ons dat um, um, uiteenzetten, oftewel vergeleken, vergeleken uh, uh, zetten, naast elkaar zetten, uh, een stukje van uh, de psalm, deze psalm, en het Aramees dat zoals het gebezigd, hier gebezigd is in deze woord. Wanneer barofges dega, en het, het, het Hebreus, van David, van ik en ik, met een grote, genade van jou, dat is hier, in het Aramees, is het hier, levarch le mare, dat is hier wat de, hij zegt, staat tegenover, niet, niet echte vertaling, let op, maar het staat tegenover, hier, dat, dat is hier, Wordt weergegeven door lewargelembare zegening doen, zegenen uh, zijn Heer, zijn Meester zegenen. De regel 17. Alle geset, shasaimo, over de geset, of om over de genade die hij uh, deed met hem, met de mens. Al wij we tegen. Achten, hoe Ulimail, Ulimail, Ulimail, Lebite. En, we tegen, zoals het in Bij David staat, tegen, tegen, ik zal komen naar je in je huis. Dat is wat hier in het Aramees is, Ulimail, Lebite, en ik zal je huis binnenkomen. En, ja, en, nou niet ik, maar en je huis binnen, zijn huis binnenkomen, dus de mens moet dus opstaan, zoals de zorgers ons zegt, in deze oort en het huis van zijn meester binnenkomen. 18 naar de punt. We is de geveel hechalig de scherche, hoe de de kamei hechalen, en wat David schrijft. En, Echterga, wij, ik zal mij neerwerpen bij, bij, niet voor, bij de zaal van jouw heiligheid 19, dat is in het Aramees wat dit staat hier. Ole Miss Sagit en eh, neerwerpen voor zijn zaal, voor de zaal van Hashem. Beeratega 20, hoe bedekhilo en wat bij David staat het in het Aramee, in het bij Ratega, door, door, door jouw vrees, door jouw onzag. Dat is hier staat het bij de geele met groot, met grote vrees in het Aramees, 20 na de punt. Uw vaderken, jat slechts en daarna zal ik vervolgens zal ik zal laat hem laat hem zijn gebed doen. En nu goed kijken wat je ons niet voor. Wij te ame daar waren, het leven En de zin daarvan, de de, de betekenis daarvan, had die ons uh, uitlezen ligt voor ons eigenlijk. Had je voor ons, hadie, uh, voor ons dat uh, uh, steeds uitleggen, dus een een een verderop, 22. We je, we ze, schikat We jas ita, we die atsila she 23 met ballin i tikuna shinak dusha 24 la shefa Limalauta nikul hisronote a nieuw hood hood goed kijken naar wat betekent allemaal het gebed iets wat de mensen heet absoluut niet kent met al hun kinderlijke gebeden, die zij allemaal in elke religie, in elk deel van de wereld doen. Tijdelijk, vanaf Europa tot naar Azië, Afrika, Indië, alles kinderlijk. Uh, natuurlijk, het is allemaal alleen maar cultuur, cultuur-erf. Natuurlijk is het allemaal volgens hun uh, aardse cultuur, dat zij het zo doen, dat die dingen die, maar is, het, is dat een gebed, let op. Alleen aan Israël is het ge gegeven, omdat Israël is zijn de kelim van het geven. Aan hen aan hem is het gegeven de ware betekenis van het gebed. Hoe, wat is het gebed? Let op wat is het wat gebed is. Ook zij niet, weten absoluut niet wat het gebed is, zonder, zonder te weten hoe functioneert het operation operationeel systeem van het heelal. Kan men absoluut niet weten. So, want het alles komt van hier op aarde alleen van de zon. De zon eigenlijk zijn voor ons representant voor de hoge werelden. Wij weten niets meer daar. Natuurlijk, wij spreken van maar natuurlijk, natuurlijk, dat de grote, um, uh, grote zielen, die kon, kunnen hoger komen. Kunnen, kunnen, kunnen komen al tot... Uh, hier zoet, duidelijk. Uh, er zijn de ware enkelingen die al tot ketter kwamen, zoals we dat geleerd hebben. Maar normaal is het: alles wat wij, het uh, overgrote meerderheid eigenlijk, wij ontvangen normaal van de Zoon, want die zijn onze vader en moeder. Die zijn eigenlijk, um, daaruit komt al de overvloed hier op aarde. Daarom, als wij weten hoe zij functioneren en wij ons. Uh, ermee of in overeenstemming brengen. Dat is het enige wat wij moeten doen. En niet wat, wat zij doen, allemaal, allemaal, allemaal onderontwikkeld. Alles in verschillende gradaties van onderontwikkeld zijn, dat zie je in de wereld uh, in hun gebeden. Hun gebeden is niets anders dan, dan wat een hond zegt, haf, haf, haf, haf. Geef, geef, geef. Uh, haf is in het, in in de, in de, in het Hebreeuws betekent geef, ja gebiedende wees, wees van geef, zo een hond doet ook, haf, haf, haf, geef, geef, geef, en iets anders, let op, we zijn. shekatu, 22, en dat is wat geschreven staat, We af, ii en laat hem raad nemen, raad ontvangen, advies, ontvangen, enzovoort. Wat betekent dat advies van de vaderen, wie zijn de vaderen? Als je dan zegt aan uh, yo, de vaderen, dan denk je natuurlijk aan Abraham, Isaac en Jacob, als mens van vlees en bloed, wat helpt het geen, voor geen millimeter, dat weten helpt. Wat betekent dat advies, ontvangen van de vaderen? Kijk nou wat hij ons nu vertelt, alleen om deze pagina te... Te, te zien en te, te kunnen eh, lezen dat en ontvangen wat aan mij gegeven wordt ontvangen. Alleen daarvoor ben ik dankbaar om in de wereld gezet te worden. Alleen daarvoor, want dan weet ik, dan voel ik, ruik ik, eh, ervaar ik dat deze wereld niet zonder vader is eh, gemaakt, zo niet zonder de meester gemaakt is dat deze wereld is niet zonder recht en rechter is gemaakt. Alleen hierdoor, alleen vanuit, vanaf het, uh, de, die pagina uh, zie ik dat hoe groot de schepper is, en is nog weinig, uh, dat, dat zien is nog niet krachtig genoeg, hoe uh, geweldig, hoe groot is de maker van deze wereld, en hoe geweldig is zijn schepping, let op. Waar is En laat hem de raad, een raad, raad ontvangen enzovoort. Wat betekent dat allemaal? Kiat fila schaanoot, 23 met Paulin. Want het gebed, die wij letterlijk die wij bidden. Het zegt. Dat is de correctie van de hele schina, van de malchut wat wij doen. schefa, om aan haar 24 de overvloed te laten doorsluizen. om haar te vullen. Van al haar tekorten. 24. Ki al ken, kol 25, abakashot. En balason rabim. Ukmoshe, kmove, Khananu deja vehule. 26 wasch, weenu, avinu vehule. Kijk wat je zegt ons. Ki al dee kol abakashot, want door al ken, want daarom zijn alle. Gebeden, alle verzoeken, letter, letterlijk, daarom zijn, daarom zijn alle verzoeken, zijn in het meervoud. Kmo, zoals, zoals bijvoorbeeld, we gaan een odea en uh, vertroost ons, geef ons in jouw genade uh, kennis, enzovoort. 26. Waar is je En laat ons, doe, doe ons uh, terugkeren, onze vader, naar jou. Weer meer fout. je wat, wat wij zeggen, dat meer fout. Waarom? Dat is allemaal omdat het allemaal Schina is. En allemaal komen wij van de Schina. Alle mensen binnen één mens komen van de Schina. Daarom is het ook in het uh, bijzondere aspect zeggen wij ook, wij, al mijn wensen, die, die komen van de schina, en ook in het algemene aspect, Israël in de mens, is ook, uh, meervoud, want wij, ja, in het algemeen is het dan, alle, die behoren tot Israël, of zij, die geestelijk, en, en zij natuurlijk, zij, die geestelijk Israël zijn, die, uh, hun eigen Israël en um, aanwakkeren bij het gebed. Kies 26. Kia 26. Kies 27. Kies 27. Kies 28. Kies je Kies 28. Kies 28. Kies 28. Kies 28. Kies 28. Kies 28. Kies 28. Kies voor Kies 28. voor 27. Dat alles wat er in de hele Geschina is, oftewel de hele Gemachoed is. Jezh Bechlaar dat Israël, dat bestaat in uh, het totaal van Israël. 28. Dus wat zij heeft, heeft ook Israël in het algemene aspect, of in het of bij de mens ook oh, hebben dan al zijn Israël, al zijn wensen die behoren tot Israël. Wa chasser ba chasser bichlali Israël. 29. Winim sa. Kasje Anu mit palelin baat klali Israël. Anu dertig mit palelin lezor ha schina hagdusha. Gihai Nohach, punt 28, naar de punt. waar Gasserba en wat aan haar ontbreekt. Dus wat er ontbreekt aan de hele geschiedenis, natuurlijk ten aanzien vanuit onze gezicht, van ons gezicht, on, vanuit onze perspekt, ons perspectief. Duidelijk, want aan haar ontbreekt niets natuurlijk ten aanzien van onze waarneming. Aan ontbreekt dit aan haar. En natuurlijk dat dat uh, het is als het ware ontbreekt het in, het, in de actie, ontbreekt het door, want de rest van de schepping, dus de finishing touch moet, zoals we weten, moet um, uh, bewerkstelligd, afgemaakt worden door de mens. De schepper heeft uh, al het werk gedaan, hij heeft ook de wereld Nicodem gemaakt, Uiteindelijk, en de wereld Nikodima heeft die gebroken uh, van, overheid, van de hoge hand om uh, uh, te verbinden, om vervolgens in elk stukje van de schepping uh, de verbondenheid te maken tussen de uh, kilim van het geven en de kilim van het ontvangen en de klipoot, zoals de mens dat zou toch wel de reis zou kunnen komen door regen. Door gebed en daardoor zichzelf zou verheffen en de reding waard zou zijn. Dus dat is dan de, het wat on, ar, aan haar ontbreekt. Wat aan haar ontbreekt is eigenlijk wat de mens nog moet uh, bewerkstelligen, wat de mens moet aan zijn werk door man omhoog te brengen gedurende 6000 jaar, stadie. Wat de mens moet dan klaar, klaar, klaar maken. Corrigeren. En dat is wat hij zegt ook. En wat aan, en wat aan haar ontbreekt. Israël. Dat ontbreekt ook aan het totaal van Israël. 29. We nemen zijn het bleek dus. Kashaanum, met Pallelin, baat, klaar Israël. Dat wanneer wij bidden voor het totaal, het geheel van Israël, u 30 met Paulin dit zorgerschina glusha let op, dat wij bidden ten behoeve van de heilige kdusha, van de heilige sorry van de heilige schina. Oftewel, de, wel de goed, kijkt nu want dat is hetzelfde. Duidelijk. Of wij bidden voor Israël, voor het hele Israël, of voor de Malgoed, is precies hetzelfde. Waarom? Het hele, het totaal van Israël heeft, is eigenlijk, heeft dezelfde krachten, uh, als, geïntegreerd, als de Malgoed. 31, na de punt. We nemen het Shekodem had fila, we moetenальigenIs te lehistakel. nak zorgen op die stijna stijna eru。Inhouse� name is voldoende wat voor de rείne er natuurlijk ought u om het Vijfendertig kunim, zeker blam, hij had erot, zeker dmulanu. Eén zesendertig aan u trichim, oorlita kenba. Ella, de linker De de de rechterkolom, de regel 31. Kijk, uh, voordat wij verder gaan. Er bestaat een principe, zoals we weten. een principe van. Uh, wanneer moeten wij, wanneer kan een mens gebed omhoog doen? Wanneer, wanneer kan je bidden tot Hashem? Probeer nou te denken, probeer nu een antwoord te geven. Terwijl je dat hoort wat ik zeg, wanneer, kan jij, wanneer, nee, bidden, bidden, bidden doe je niet, uit dankbaarheid, dankbaarheid is een deel van het gebed, ja? om te beginnen het gebed, beginnen wij altijd met dankbaarheid, hè? om eerst, om daarmee, omdat als je begint met, het, met, waarom met, beginnen wij altijd met, met dankbaarheid, en niet direct met het gebed, waarom, omdat Eerst moet je jezelf eerst een zekere mate in overeenstemming komen met, met iemand met de kracht aan wie je je richt. Als je begint direct met, de, met jouw tekort, ja, met jouw gebed, dan ben je op dat moment ontvanger, je wil ontvangen. Maar jij gaat jezelf richten tot gever, degene die de eigenschap van geven heeft. Nou, wat wordt het dan? Jij gaat praten via jouw kilim van ontvangst, denk ik, want tekort, van jouw tekort. Jij gaat praten met de gever, wat wordt het dan? Discrepantie en rekenschap. Daarom eerst hebben we altijd nodig om dank te geven aan Hashem. Dat wil zeggen dat wij man omhoog doen, maar dat wij Euh, vooraf laten gaan ons tekort vooraf laten gaan aan de dank aan Hashem want wanneer wij dank geven aan Hashem dan zijn wij op dezelfde golflengte met Hashem dank, dank wat is dank dank is geven een acte van geven Ah, dan geef jij dat met een dank geven aan Hashem dan Hashem als het ware Respond, uh, uh, antwoord aan jou, aan jou, ik wil zeggen, aangetrokken wordt door jou, uh, door jouw uh, bewogenheid om hem te danken, door jouw bewogenheid om in overeenstemming te komen met hem, om te geven. En wanneer hij luistert naar jou, wanneer hij met jou in contact is, en jij hebt dus door jouw dankbaarheid, heb je aangetrokken de chassadim, genade van hem, nu kan je hem nu danken, met de dank kan je ook nu uh, jouw tekort aan hem voorleggen, net zoals het geval is, wanneer iemand uh, een petitie doet bij een koning, we komen die vrachten gratie, Amnistie en gratie bij een koning. Hoe doet hij dat? Eerst, niet kom hij niet, niet, niet, niet, niet, niet eerst bij de koning met een petitie, nou fact, dat. Nou, de, geef mij dan gratie. Eerst kom je en die dank geeft aan de schep, aan de koning, ook in onze wereld. Geef je dank aan de koning, kijk nou mijn koning, ik ben zo dankbaar aan u, u bent zo groot, u bent allerlei dingen, niet om hem te vleien, maar om om hem te laten zien dat jij een goede, uh, trouwe onderdanen bent, enzovoort. En dan voelt hij zich ook uh, uh, geroepen om jou ook te luisteren, te horen, verhoren, jouw verzoek om gratie. Duidelijk, dat is wat, wat hij, uh, waarom dank men geeft dank aan eerst aan wanneer men begint een gebed te doen. Maar uh, maar goed alles komt nu eruit wat hij ons nu vertelt zal hij dat zien hoe wat de bedoeling daarvan is. Um, Eind en der toch. We nemtza. Shekodem -ad, ad fila. Anu zrechim. Leistakeibach sheba. Ah, wat ik wilde zeggen is, wat is het belangrijkste, wat is dan de kern van, um, op welke manier, wat moet je dan weten voordat je gaat gebed uitspreken. Nou, Luba had gezegd hier, je moet wel dank geven aan Hashem. Dat is wel, nee, dat is, nee, nee, wat moet je hoe kan je, wat, wat is de voldoende Reden om met gebed te komen voor Hashem. De reden daarvan is. Wat is de reden daarvan is? Hoe, wat is de motivatie daarvan? Hoe moet je dat, niet alleen motivatie daarvan. wat is dan de voorwaarde om te komen voor Hashem als het ware eh, genoeg? Nee. Wat is dat? Dat is dan dat jij de, kijk, wanneer je komt tot Hashem met een gebed, dan betekent dat jij tekort hebt. Ja of niet? Zonder tekort is het geen gebed. Komedie, het is een comedie. Zoals dat volk Israël doet, dat al die jaren comedie doet, in plaats van gebeden te doen. Want ze weten niet wat, een ding wat ze niet weten. En dat is wat ik wil, wat hij ons nu, wat ik jullie, waar ik jullie op uh, uh, attendeer. Dat alvorens men, en dat is geweldig wat we leren in deze zorg. Dat alvorens jij gebed doet, moet jij weten wat jouw tekort is. Kijk, als je niet weet wat jouw tekort is en jij dan gaat gewoon bla bla bla woorden zeggen, dan, dan wordt het ook, wat is dan, dan wordt het niet, wordt het niet gezien als iets, uh, wordt niet aangeraakt, de plaats van jouw tekort wordt niet aangeraakt. Je gaat dan een, een gebed doen niet vanaf de plaats van jouw tekort van jouw waartekort op dat moment, maar ja, van een andere plaats, dat wil zeggen, het is net zoals bijvoorbeeld, dat jouw vingertje doet pijn, je hebt een, een, een wondje opgelopen op je vingertje, da, en dan, en dan, wat ga je doen? En je zegt, nou oké, okay, vinger, vinger, maar misschien, wat ga ik doen? Ik ga dan smeren, smeren, mijn, mijn, hoe zeg je dat, ik ga dan een zalf halen, en ik ga mijn rug, of mijn, uh, schouder zelf doen op mijn schouder. Het is toch één lichaam, ja of niet? Als ik dat doe op mijn schouder, dan natuurlijk dat het moet ook, natuurlijk langzamerhand komt het ook tot mijn vingertje. Dat is wat je doet, ongeveer. Ik bedoel, zo een beetje zo'n uh, eenvoudig uh, uh, voorbeeld. Als je dan een gebed gaat doen. Terwijl je niet weet waarom. Jij vraagt Hashem. Deilig. Dus wat, het, meest, wat het, dus het noodzakelijke is, dat jij bewust wordt van jouw tekort, waarmee jij richt je tot Hashem. Duidelijk. En nu gaan we verder. Goed opletten. En nu, dat heb ik al een beetje, hebben dat een beetje nu uh, behandeld. We zien een beetje het plaatje. En nu gaan we Verder, let op, want wij steeds behandelen dat, dat stukje wat hij ons begonnen had, waarmee hij begonnen had, in de regel 22, waar je daar en laat de mens dan uh, raad, raad vragen of advies vragen van de vader, aan de vaderen, let op, wat is dat voor een advies aan de vader, 31. En hij vertelde ons nog, waarin hij nog, hij vertelde ons dat, er zijn dingen die, al, die, uh, die, uh, de Malgoed, tekort heeft. En dat betekent dat het tekort van de hele Israël is. En wat, de Malgoed heeft, is ook, terug te vinden in, het hele Israël. 31, naar de punt, en het blijkt dus, Schekode maat fila dat voor het gebed, anot z'n is takel, moeten wij, let op, wij moeten wij kijken, aandachtig kijken, bachisronotsche baat dertig, naar haar tekorten, naar de kort van de schina. Kudé, sheneida, kijk wat je zegt om te weten te komen, maatsch het wat dient in haar gecorrigeerd te worden, 33, en om haar te vullen, door ons gebed, moeten wij onze intentie moeten zijn, om, om te weten, hoe moeten wij, wat moeten wij in haar vullen, en daarvoor, waarmee moeten wij haar uh, aanvullen, Duidelijk. en daarbij moet, daarof, daarvoor moeten wij nodig, is het nodig om te weten, wat er aan haar ontbreekt, Kijk nou wat hij ons nu geweldig zegt. Wij moeten weten wat aan haar ontbreekt. Niet wat aan mij ontbreekt. Dat is een helemaal nieuwe dimensie wat we leren hier. Want ik kan niet zeggen wat het aan mij, wat eigenlijk, wat aan mij ontbreekt. Ik moet weten wat aan haar ontbreekt. Dat is een heel nieuwe, nieuwe as, nieuw aspect wat we leren nu. Van uh, het gebed, wij moeten weten wat aan haar ontbreekt, hoe kan ik dan in godsnaam te weten komen wat aan haar ontbreekt, want dan kan ik, let op, want ik kan zelf niets, aan, niets aantrekken aan mijzelf als ik niet helemaal goed eerst een, um, uh, geef, dus door mijn man breng ik haar dus in contact met zeer en binnen ze ontvangt, want ik moet weten wat er, wat er voor haar nodig is, om en daarmee haar te vullen. Maar hoe kan ik dan dat doen? Let op. Dat is wat wij gaan hier leren. Amnam Kora Dorot, Schelk, Maar echter, alle generaties van het geheel van Israël 34, Kedusha, zijn samengevoegd aan de hele Geschiedenis. Veilo had shikidmu, alanu. En deze correcties, de correcties die zij die de de schina, die de mahout van de siluet, die de schina ontving, 35, van de generaties die ons vooraf gingen. 1.36 Anuzrichim Ootletak en Balet ook, dat hoeven we niet bij haar te corrigeren. Dus wat de Ford, wat de tot nu toe, wat de vorige generaties hebben al gecorrigeerd, van die malchut hoeven we niet meer te doen. Elak, Shaan Uzrichim, le Maar dat wij dienen alleen maar aan te vullen aan die correcties die al gedaan waren, wij moeten nog extra toevoegen, dat wil zeggen, om te corrigeren, wij moeten dus corrigeren, wat er overgebleven was, van haar, van haar tekorten, na al deze, al hun correcties, na al de correcties van de vorige generaties, Dus is geweldig wat hij is nu vertelt. Ook de zielen komen hier op aarde niet anders dan alleen maar, de, in elke generatie komen wel zielen hier op aarde alleen maar in de hoedanigheden, uh, alleen om gecorrigeerd te worden, alleen wat er nog niet gecorrigeerd is. Daar zie je, er is geen, er bestaat een wet, let op, een wet van, van dat men van boven doet alleen maar het strikt noodzakelijke. Van boven komen de zielen. De zielen komen alleen hier op aarde, als het iets nog niet gecorrigeerd is. Als er aan een ziel nog iets niet gecorrigeerd is, uh, die nodig is, dan komt het in de volgende generatie weer, maar niet, uh, niet als uh, geen herhaling. Zie je dat? Geen herhaling, daarom, jij hoort het ook niet bij ons, in onze studie, hebben we ook geen herhaling, zie je dat? We gaan steeds verder, dieper, dieper. Dingen die wij al gecorrigeerd hadden, let op, in de basiscursus, doen we niet meer. Ik kan het ook niet in mijn mond halen meer, dingen die al gecorrigeerd zijn. Daarom is ook de Brit de die wij nodig hadden tot nu toe. Zoveel maanden hebben, hebben we nu daarover gedaan, weet ik niet, maar... Uh, flink hebben we daaraan gewerkt. Is ook niet meer nodig. Dit je het is al naar beneden gebracht. Of ieder van jullie heeft dat benut, benut, dat is, uh, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Je hebt je eigen ziel. Maar uh, aan ons is het gegeven. Het is absoluut voldoende. We hoeven niet meer dat deze correcties van de Schina ook, maar in, in het bijzonder wat. Wat ons betreft, wat ook misschien de hele mensheid uiteraard natuurlijk is het zo betreft dat we hebben dan deze leer over het Koninkrijk der Hemel. We hebben naar beneden gehaald. Het is voldoende, dat is nieuw. Het is al niet meer nodig om daar weer herhalen, herhalen, herhalen. Iedereen, iedereen kan doen dat zelf van jullie. En mocht er nodig zijn om hier en daar uh, Yeshua te noemen. Voor dit en dat, voor een, een, een, als het echt nodig is, waarbij we dus met de ketter te maken zullen hebben. Dan zullen we dat wel doen, maar niet nooit meer herhalen. Duidelijk, omdat dat is de wet van, de, van het heelal van boven. Dat men brengt naar beneden steeds met de dag. Brengt men alleen correcties, alleen aan die aspecten. Die nog van de schina, die nog niet helemaal uitgecorrigeerd zijn, duidelijk, en niet de herhaling, niet een domme, domme herhaling, steeds dezelfde dingen te herhalen, en te herhalen en te herhalen. En natuurlijk, student, uh, uh, is het goed dat jij dingen dan herhaalt, die, totdat jij die al uh, ziet, dat, dit, dat jij dingen gecorrigeerd hebt. Dat kan je wel doen, maar in onze algemene studie kennen we niet herhalingen, van dingen, zie dat, ik heb het nooit, kan nooit meer in mijn mond houden, ik kan nooit meer, ik zou nooit meer kunnen uh, weer beginnen met, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, wat we hebben geleerd al, uh, Shlavia Sula, het is uh, ja. geweldig, men kan ook nog volgende keer doen, ja. nog diepere dingen eruit gehaald, halen, maar, waarom moeten we dan dingen, waarom moet, zouden we dat dingen moeten halen van, Iets wat, natuurlijk valt er wel wat iets, iets te, te, te halen, maar het is al gecorrigeerd, deze fase is achter de rug, we gaan verder, we gaan diepere dingen, wat we gaan nog in de zorg beleven, is ongekend voor de mensheid. En mijn volk kent absoluut niet wat ik aan jullie geef hier in de zoger. Ze weten absoluut niet hoe de zoger, deze, deze krachten die wij ontvangen van de zoger, ze weten absoluut dat niet, interesseert hen dat niet. En daarom blijven ze in ellende zitten. En hun leiders, die weten absoluut niet de toegang, hebben geen toegang ook tot de zoger. Ze weten dat te lezen, maar lezen zonder begrijpen, ze zijn blind en kunnen dat niet. Zien, maar wij moeten het wel doen, daarom, daarom elke dag moeten wij de kunnen doen, het algemene, de algemene correctie, en bijzondere correctie, dat is wat wij doen, en voor ons, onze studie heeft ook precies dezelfde opbouw, dat wij steeds dieper en verder gaan, wat er gecorrigeerd werd in onze studie gisteren, wordt niet vandaag weer uh, herhaald, eigenlijk, goed opletten, dat steeds toepassen de wetten van het heelal, op alles wat er uh, jou uh, betreft, jou, jouw studie betreft, jouw dagelijks leven betreft, is, dingen die al gecorrigeerd zijn, moet je die niet uh, terughalen, want die zitten al inbegrepen, al in jou, duidelijk, de dag van vandaag heeft al alle correctie van, van wat er uh, vanaf gisteren en verder en daarvoor geweest was. Alles zit al inbegrepen in jou, en je hoeft niet nu terugkeren naar die dingen uh, te corrigeren, ook die al gecorrigeerd zijn. Verder gaan en verder gaan. De regel 4. Nee, havot hakedushim. Em akolel shel five klal Yisrael. Gem gimele shoreshim shel shashishim zes ribo ne shamot Yisrael. Mikol Dorvador vador adleg marty kun zeifen. We hole ham shahot. Vashpaot in de regel 7 daar staat een punt in plaats van deze punt maak een komma. Shiklal Yisrael acht mamshichim u mekablim bchol adorot. Mekablim naych end hilah el en nu geef je ons dat geheim, wat absoluut uh, diepste, diepste dingen uh, bij ons oproept. En altijd van toepassing is bij elk gebed van ons. Let op. Over dat advies van die vader. Het is natuurlijk geestelijk, natuurlijk niet, gaat het niet over het vlees en bloed van die vader en Abraham, Isaac en Jacob. Natuurlijk, ook in het algemene aspect is het wel niets verdwijnt in het geestelijke wat zij hadden aangetrokken. Uh, Blijft ook altijd ter beschikking, maar ook in het algemene aspect uh, is het wel uh, van toepassing natuurlijk. Bij, in, het, in het bijzondere aspect, ook in elke onze in elke ons geestelijke beweging, in elke correctie van elke toestand, is het altijd uh, aanwezig. Let op. We geneden zie hier, ha, de heilige vaderen zijn het totaal, het uh, algemene, het mm, algemene aspect van de hele Israël zijn, als het ware, samengevoegd, zijn aan de bron van de hele Israël. Vijf. Die hem, Gimela Shorashim, want zij zijn drie wortels van alle Shishim, ribo, van alle 60 maal 10.000, oftewel... 600.000 zielen van Israël, van elke generatie, van generatie op generatie, tot de Gmarti 7. We holen Amshahoud en alle aantrekkingen van licht en alle overvloed. Shakla Israël Amshahim, welke die het totaal van Israël aantrekken, acht. En ontvangen Bachola in alle generaties, let op. Mekubalim, Tchila, let op. Wat is echt dus hier zit de kern? Ontvangen, ontvangen, ontvangen ze eerst uh, bij de Heilige vader, Dat altijd eerst wordt het, wordt het ontvangen door de heilige vader, die zijn de wortel, wie ontvangt eerst, de wortels ontvangen eerst, wie, wie zijn de heilige vader dat is uh, de merkawa voor Geset Goratje verheid van de zeer zij zijn de ontvangers. wat is ontvanger zij ontvangen is de kli zij zijn degene die ontvangen hun, hun kli, Klie ontvangen de alle schepen wat aangetrokken wordt ten behoeven van Israël. Duidelijk. Om hem, Hashem, en van hem komt de overvloed, de regelteam, aan het totaal van Israël, dus aan alle anderen van Israël, Sheboah door die in die desbetreffende generatie is, die deze overvloed hebben aangetrokken. Regel 11. Dus altijd gaat het via de vader. En daarom, let, let op, daarom ook wanneer wij, ook onder andere wanneer wij zeggen het, uh, in het standgebed, de eerste drie zegeningen ja, in het standgebed, zijn de zegeningen van vaderen. De eerste zegening, de eerste zegening van de, in het standgebed is voor Abraham, de andere Yitzchak, en de derde is, Jacob, dat op deze manier gaan wij als het ware, passeren wij het station van, in de, in, op de schaal van de zielen, passeren wij als het ware, tot, komen wij in ons gebed tot, omhoog brengen we ons gebed, dat dit dat gaat putten uit de, uit de vader, artsvader Jacob, daarna artsvader Иц кенар аз фадер омгекер айт айт арт фадер Авраам Иц кен Яаков Шишум де федер де регел 11 ки кен на седер рухани Шишума нафей но яхоле кабель кулум 2 леф рак де Waarom is dat zo? So, zegt hij? Omdat hij hey, geeft natuurlijk ons de het principe, altijd principe vooraf laten gaan. Eerst denken aan principe, dan kan je, dat, kan je nooit verdwijnen, verdwalen. K K K ene seder, ene let op, want zo so is de geestelijke orde, de, de orde van de geestelijke in het geestelijke. Dat zo so is het. Uh, dat uh, geen tak kan iets ontvangen, dus geen taak ontvangt, maar uh, iets wat eerst niet doorgaat via zijn wortel. Wie terwijl de kern van de hoofdzaak, de kern, de hoofdzaak van het schijnen, blijft aan de wortel, en alleen maar een deel daarvan wordt aangetrokken naar een tak. Naar een lachere. De regel 14. En lufikach En da, en dus. Resume, resume. Shekoreti kunim dat alle correcties, shekwarnit kanum, baschinagdusha, die al zijn in de Heilige Schina, dat is zeggen door de vorige generaties, hem om die staan en bestaan, voortbestaan in de zielen van de Heilige Vaderen. Alles, want zij dragen al die correcties die er waren. Ah, waarom? Want alle correcties van de vorige generaties gingen door die drie, door die drie, naar die drie wortels, naar de drie wortels, drie wortels naar die vaar, vaderen, naar de heilige vaderen, en via hen gingen omhoog, verder. En ook via hen ging ook de schade, de overvloed terug naar deze, naar de desbetreffende des betreffende generaties. Dus altijd komen wij via hen, dus wie weet, eigenlijk, let op, wie weet, even vooruitlopend op verder vervolg van hem, wie weet van wat er al aan de schina gecorrigeerd werd, wij weten dat niet, wij zijn een nieuwe generatie, wij weten niet wat er vroeger gecorrigeerd wordt, jij ja, kan zeggen natuurlijk, dat alles zit in mij, alles zit in mij, alleen maar, let op, alleen maar wat, wel gecorrigeerd is, maar dan wat mijn ziel betreft. Wat, niet van de hele, wat alle van Israël hebben gecorrigeerd. Nee, het zit alleen maar de correcties van mijn eigen ziel. Let op. Maar wie weet wat het allemaal gecorrigeerd werd aan die heilige Malgoed, de heilige schina. Alleen zij die door wie al die shefa naar beneden kwam, door wie ook al die correcties, gedaan werden, via hen, via als wortels, daarom, naar wie moeten wij, als wij bidden, tot wie moeten wij, van wie ontvangen wij dan, de raad, het advies, uh, om, om, uh, waarover, waaraan, wa, waarom, te bidden, tot, wat er ontbreekt, nog aan de heilige Kedusha. Natuurlijk eh, moeten wij dat, kunnen wij dat alleen opvragen bij de heilige vaderen, want zij weten wat er nog niet gecorrigeerd is tot nu toe.